een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen, geregisseerd door Bert Dijkstra. Het eerste deel, welkom in Villa Schoonzicht. Zo, daar ben ik weer. Schiet je al een beetje op met de aardappelen, man? Nou, niet erg hoor. Zeg, wat aan werk al die kleine aardappeltjes schillen. Dus... Maar Marie, wat heb jij nou met je haar gedaan? Ach, doe niet zo mal. Vrouw, vrouw, wat heb jij je toegetakeld? Ach, doe nou net niet op je me nooit met krulspeld in mijn haar hebt gezien. Het moest nou maar even, hoor. Mijn haar zag er zo afschuwelijk uit... En meneer en mevrouw zijn er vanmiddag toch niet geen mens die me ziet? Ja, maar ik zie je toch? Nou, en? Nou ben ik dan geen mens. Ach, jij. Oh, mooi is ie. Ik tel helemaal niet meer mee. Hey, Jan, hou op met je vervelende praatjes. Oh, oh, oh, oh. Een man mag tegenwoordig ook niks meer tegen zijn vrouw zeggen. Ik zit gewoon onder de plak. Kijk hem zitten. Ja, Marie. Ik zit onder jouw plak. Dat geloof jij zelf niet. Maar ik wou wel dat je ze een beetje opschoot. Oh, dit zijn geen aardappelen, Marie. Dit zijn knikkers. Je moet ze voortaan maar bij de groente maar laten schrappen, dat lijkt me veel handiger. Ja, mevrouw ziet me aankomen. Hm, ook dat nog. Neem jij maar aan. Ik zal wel even schillen. Alsjeblieft, dan ben ik daar even vanaf. Dat is netwerk. Weet je je handen eens goed af? Ja, Marie, nog meer orders? Ja, telefoon aannemen. Met het huis van de familie Zuiderwijk? Spreek ik met oom Piet? Nee, u spreekt niet met oom Piet, u spreekt met de huisknecht. De familie is op het ogenblik niet thuis. Kan ik de boodschap waarnemen? Uh, uh, u spreekt met Robbie. Robbie de Groot. Ik, uh, ik ben op het station. Robbie de Groot? Is dat niet het neefje van mevrouw? Wacht een ogenblikje, alsjeblieft, Robbie. Wat zeg je, Marie? Dat is die jongen die hier komt logeren. Ja, maar die komt volgende week toch pas? Ja, volgende week maandag. Mevrouw heeft dat nadrukkelijk gezegd. Dat, daar snap ik niks van. Uh, wacht even, Robbie. Blijf even aan de lijn. Die jongen die vertelt me dat hij op het station staat. Mevrouw zal zich toch niet een week vergist hebben? Ja, ik weet het niet. Misschien is er een andere Robbie de Groot. Nou, dat lijkt me sterk. Eh, zeg, jongen. Op welk station sta je nu? Uh, in, in Hilversum. Ik, uh, ik kom bij oom Piet en, en tante Pauline logeren... omdat mijn moeder in het ziekenhuis ligt. En uh, tante heeft beloofd dat ze me zou komen afhalen. Maar ik uh, wacht nou al twee uur en ik, uh, ik heb nog niemand gezien. Oh, maar... Hij hey, is het, Marie. Geen twijfel mogelijk. Hij staat al twee uur op het station te wachten. Ach, dat arme schaap. Nee, zijn beste jongen, uh, Robbie. Ja, meneer? Ja, dat is heel vervelend. Kijk, wij dachten dat je de volgende week maandag zou komen. En, en nou zijn je oom en tante niet thuis. Maar maak je geen zorgen, want die kom je nou meteen naar het station halen. Uh, waar, uh, waar, waar, zie ik u dan? Uh, uh, bij de uitgang. Ja, maar uh, ik, ik bedoel, uh, hoe weet ik nou dat dat u het bent? Ik heb u nog nooit gezien. Ja, ja, ja, dat is, het is waar. Ja, jij moet me ergens aan herkennen, hè. Uh, uh, wacht even, ik weet het al. Ik breng mijn vrouw mee en die draagt krulspelden in het haar. Zeg, ben je nou helemaal gek? Uh, Robbie, kijk dus uit naar een dame met krulspelden. Nee, Jan, ben nog helemaal van lotje getikt? Dat kan niet. Een, een dame met krulspelden? Ja, Robbie. <laughs> ik heb het begrepen, meneer. Jan, geef me die telefoon. Nog niet ophangen, Dan, Jan. Ja, Robbie, tot straks. Nog niet ophangen. <laughs> Te laat. Had je nog iets willen zeggen, Marie? Jij bent er, er toch ook eentje, hè? Jij denkt toch zeker niet dat ik met die krulspelden in mijn haar naar Hilversum ga? Och, waarom niet? Waarom niet, vraagt hij dan nog. Ja, waarom niet? Belachelijk. Als jij denkt dat ik met dit hoofd op het station gelopen tussen al die mensen, dan heb je het mis. Nou, je kunt moeilijk je hoofd thuis laten, hè? Mijn hoofd thuis laten? Ik blijf helemaal thuis, nou weet je het. Nee, dat kan niet. Die jongen, die kijkt uit naar een dame met krulspelden. Dan zet je zelf maar krulspelden in je haar. Ik ga niet mee. Die jongen kun je gemakkelijk alleen vinden, daar heb je mij niet voor nodig. Als jij niet meegaat, ga ik ook niet. Dat kun je niet menen, Jan, dat arme kind kan niet nog langer wachten. Ach, warten. kom nou, Marie. We kunnen toch veel beter samen gaan. Dat is voor die jongen toch ook veel leuker. We hebben de grote wagen tot onze beschikking, dus we zijn zo terug. Ja, dat, dat kan wel zijn, maar ik ga niet voor aap lopen. Nou, doe dan een doekje om je hoofd en zet een hoed op. Ik heb geen hoeden. Nou, je hebt toch pas een hoed van mevrouw gekregen? Dat rode ding met die belachelijke brede rand. Ach, die staat me toch helemaal niet. Die staat je wel? Toe, ga hem nou halen. Nou, vooruit dan maar. Maar ik doe het voor de jongen hoor, niet voor jou. Je bent een engel, Marie. Ja, het is goed. Zeg, daar komt Walter. Hebben wij nog iets nodig? Ja, twintig eieren. Ik ben zo terug. Dag, uh, Jan. Mijn vader vraagt of ik uh, nog iets moet brengen. Ja, twintig eieren, Walter. Maar breng ze maar als we terug zijn. Moet u weg? Ja, even naar het station om het neefje van mevrouw te halen. Heh, die jongen is een week eerder gekomen dan we verwachten, zeg. Komt er een jongen logeren? Ja, hè? Zo, een Laten we nou maar gauw gaan. Alle mensen, wat staat die hoed jou goed, zeg. Dat zal wel, ja. <lacht> ik ben nou net mevrouw Zuiderwijk. Je ja, jij mag met die hoed niet te hard lopen, Marie. Anders ga je de lucht in. Nog één woord over die hoed en ik zet hem af. Dan ga ik aardappelen schillen, dan kun je alleen naar het station mag ik mee? Ja, Walter. Tenminste, als hare majesteit het goed vindt. Uh, uh, uh, natuurlijk, chauffeur. <lacht> en brengt u me maar vlucht naar de stad of u wordt op staande voet ontslagen? <lacht> Die is goed. <lacht> Die Marie. Niks de Marie. Kom mee naar het station. In geval niet bij de uitgang, hè? Daar, daar staan een paar jongens. hè? Huh? Nee, daar kan ik niet bij zijn. Die zijn allemaal veel ouder. Hoe oud is die, Robby? Ik geloof een jaar of acht, negen, hè? Is het niet, Marie? Ja, zoiets. Als die negen is, dan is die net zo oud als ik. Zeg, Jan, kijk daar eens. Daar staat een jongen met een koffer. Ja, dat zou hem wel eens kunnen zijn. Kom mee, kom. Uh, zeg, eh... Uh... Jongen, ben jij toevallig Robbie de Groot? Ja, meneer. Ach, lieve, hier zijn we dan eindelijk om je te halen. Hey, wat vervelend dat je zo lang hebt moeten wachten. Ja, we hebben ons inderdaad een vergist. Ja, niet wij, hoor, maar je tante heeft zich vergist. Wij wisten helemaal niet dat je vandaag zou komen. Maar, eh... Uh, uh, ja. nou, nou, zeg het maar, Robby. Bent u die, die meneer... Nou, ik bedoel, bent, bent u die huisknecht? Ja, ja, ik ben de huisknecht van je oom en tante. En dit is mevrouw. Maar u zei toch dat ik naar nou mijn vrouw met krulspelden moest uitkijken? Ja, lieve jongen, die krulspelden zitten onder mijn hoed. <laughs> ja, en als je het niet gelooft, mag je wel even kijken, hoor. Oh. Marie, zet je hoed eens af. Ik kijk wel uit. <laughs> Robby gelooft het zo ook wel. En uh, dit is Walter, de zoon van onze melkboer. Dag, Robby. Dag. Wij zijn dus Jan, Marie... En Walter. En zo mag je ons noemen ook. Zullen we dan nou maar gaan? Robby heeft nou lang genoeg op het station gezeten. Nou, geef me hier, zal ik die koffer dragen, Robby? Nou, dat is niet zwaar, meneer. Ik kan hem zelf wel dragen. Zeg, je mag gerust Jan zeggen, hoor. Dat zijn wij zo gewoon. Ja? Oh, uh, Nou, daar moet ik wel even aan wennen. Ik mag ze ook en Jan doen. Ja, Walter weet niet beter. Zeg, Robby, ik vind het toch zo plink van je dat je zo'n hele treinreis alleen hebt gemaakt. Oh, het was helemaal niet moeilijk. Waar kom je vandaan? Uit Den Haag. Oh, je moest nog overstappen naar Utrecht, hè? Ja. Daar staat de auto, Robin. Oh, wat een mooie. Is die van u? Nee, nee, nee, nee. Nee, van je oom en tante. Oom en tante zijn heel erg rijk, hè? Ja, dat zijn ze, jongen. En die auto, die brengt je binnen tien minuten naar huis. Ja, naar Villa Schoonzicht. Dag John. Bonjour. U bent eerder terug dan u van plan was? Ja, John, het was een afschuwelijke party. Niet waar, Pierre? Ja, ja. Een heel vervelend feestje. Van die oninteressante mensen. Ik zei tegen mijn man: laten we alsjeblieft zo vlug mogelijk weer naar huis gaan, niet waar, Pierre? Ja, ja, liefste, dat zei je. Wilt u voor het eten nog iets gebruiken? Nee, zeg dankje. Nee, John, we hebben daar nog iets gedronken voor we naar huis gingen. O oh ja, John, wil je nog even naar de garage bellen en zeggen dat mijn auto niet helemaal in orde is? Ze moeten er maar eens goed nakijken. Dan ga ik morgen wel met de grote wagen naar de zaak. En nog iets, John. We waren heel verbaasd niemand thuis te treffen. Zijn jullie tijdens onze afwezigheid weggegaan? Uh, heel even maar, mevrouw. Om uw neefje van het station te halen. Uw neefje, Robbie de Groot. Wat zeg je? Is Robert er al? Ah, Pierre, je hebt toch gezegd dat hij volgende week pas zou komen? Of heb je de brief van mijn zuster weer niet goed gelezen? Nou, het is best mogelijk dat ik me vergist heb, oh ja. hoor. Oh, je bent veel te gemakkelijk met die dingen. Ja, dan moet je de brieven van je zuster voortaan zelf maar eens lezen, liever. Ik had beloofd een jongen van het station te halen. Hij heeft twee uur zitten wachten, mevrouw. Ah, hoor je dat, Pierre? Waar is hij nu? Hij staat op de gang, mevrouw. Kan hij binnenkomen? Ja, maar natuurlijk, zegt De jongen hoeft toch niet op de gang te wachten? Laat hem binnen. Goed, meneer. Kom maar binnen, Robby. Dag Robert. Dag uh, tante. Dag oom. Dag Robert. Welkom in ons huis. Laat me eens goed bekijken, Robert. Oh, wat ben jij groot geworden. Vind je ook niet, Pierre? Ja, ja, een flinke knaap. De laatste keer dat je gezien hebt was je nog een kleurter. Oh, zo schattig met blande krullen. Maar die heb je nog, zie ik. Hoe gaat het met je moeder, Robert? Oh, ik weet niet om. Ze moet nog geopereerd worden. We zullen maar hopen dat ze heel gauw beter wordt. Ja, die arme zuster van me. Je moet er maar iedere dag een brief schrijven, Robert. Hoe je het hier vindt en wat je al zo doet. Ja, hoe vind je onze villa eigenlijk? Oh, hartstikke mooi, hoor. <tus> Robert, gebruik alsjeblieft niet zulke lelijke woorden. Daar kan je tante niet tegen, begrijp je dat, Robert? Huh? Oh, ja. En kijk eens, Pierre. Die jongen heeft vuile nagels, pikzwarte nagels. Ja, die... Jan, wil je er in vervolg op letten dat zoiets niet meer gebeurt? Jazeker, mevrouw. Ik stop hem straks wel even in bad. Waarom? Ik ben toch helemaal niet vies? Moet alleen mijn handen wassen, dat is alles. Oh, die treinen en stations zijn zo waar tegenwoordig. Oh, uh, ja, uh, Robert, neem ons niet kwalijk dat wij je niet hebben afgehaald. Maar oom heeft de brief van je moeder niet goed gelezen. En uh, John... De jongen moet maar bij jullie in de keuken eten, dat lijkt me prettiger. Goed, mevrouw. En je moet hem de kleine logeerkamer maar geven. Heb jij veel kleren bij je, Robijer? Gaat wel, tante. Wil je die spijkerbroek dan niet meer dragen, want dat vind ik afschuwelijke dingen. Ottele nou, je mag geen eens spijkerbroek dragen. Maar ik vind er juist een mythes. Robert, denk aan de oren van je tante. Nou, zag. Er valt nog heel wat aan zijn opvoeding te schaven, John. Ja, mevrouw. Wil je ervoor zorgen dat alles gebeurt volgens mijn wensen? Jazeker, mevrouw. En neem de jongen nu maar mee. Ik heb geen zin meer om te praten. Ik heb een verschrikkelijke migraine. Wat? Je tante heeft hoofdpijn, beste Robert. Mm. Ga maar met John mee, dan kan hij je de logeerkamer laten zien. Uh, ja, Daarom? De hong, de, de tante. Daar. Dag, Robert. Misschien zien we elkaar morgen nog even. Ja, tante. Uh, John, ik zou de ramen en de luiken niet te laat sluiten. Er wordt storm verwacht. Mm, jazeker, meneer. Ga je mee, Robby? Poeh. Wat is er, Robby? Dat ging moeilijk, hè? Nou, ik bedoel. Uh, ik bedoel, oom en tante zijn wel erg deftig. Ja, dat zijn ze, ja. Je moet altijd netjes praten. Ja, ja. En tante verandert ook alle namen. Ze noemt jou John en, en tegen mij zegt ze Robert. Waarom doet ze dat? Nou, omdat je tante daarvan houdt, beste jongen. Misschien wel omdat ze zo deftig is. Is dat nou niet lastig? Nee, dat is een kwestie van wennen. Je zult zien, Robbie, dat je hier een heel prettige vakantie krijgt. Jullie hebben geluisterd naar het eerste deel van Robbie, een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen onder regie van Bert Dijkstra. Robbie, een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen, geregisseerd door Bert Dijkstra. Het tweede deel, Geluiden in het Los. Mijn vader zegt dat ze zo van de kip komen. Nou, dat is mooi, Walter. Leg ze maar in het mandje op de aanrecht. Al ja, goed. Waar is Robby? Die is even met Jan naar zijn oom en tante, om ze een goede dag te zeggen. Oh, daar ze. Zo. Dat is ook weer gebeurd. Meneer en mevrouw hebben hun neef verwelkomd. De koffer is uitgepakt en Robby heeft zich een beetje opgefrist. Ja, wat een grote badkamer hebben ze ja, hier, hè? Ja, jongen, je oom en tante houden van licht en ruimte. En hoe vind je de logeerkamer? Is die eens? Nou, hartstikke mooi hoor. Hé, hé, Gebruik geen lelijke woorden, Robbie. Je oh. weet wat je tante heeft gezegd. <laughs> oh, is mevrouw weer bezig geweest. <laughs> <hij> dit mocht natuurlijk niet, hè. En dat niet. En dit moest zus en dat moest zo. Psst, stil nou, Marie. Oude tante is wel deftig, hè. Ach, dat wendt wel, jongen. Nou, ze noemt me Robert. En dan, uh, tegen oom Piet Sesse-Pierre. <hij> <hij> Waarom doet ze dat? Wat, wat kan jou dat nou schelen als je tante dat nou leuk vindt? Mij noemt ze John en dat vind ik heel gewoon. Ma, tante Pauline lijkt wel een beetje op mijn moeder, maar ik geloof dat mijn moeder aardiger is. Hm. Nou ja, ik bedoel, uh, jullie zullen mijn moeder best aardig vinden. Hm. Nou Jan, misschien kunnen we ook eens een tijdje bij de moeder van Robbie gaan werken. Zou je we dat willen, Robbie? Nou, ik wel. Maar uh, jullie kunnen bij ons niet slapen hoor, we hebben maar twee kamers. He, dat is jammer. Jullie kunnen alleen op een partiek slapen. Oh, oh, oh, op, op het matje voor de deur. Oh, nee, nee, nee, nee, dat gaat niet, Robby. Nee, als jullie geen ruimte hebben voor een arme huishoudster en een huisknecht, dan blijven we toch maar liever hier, al is je moeder nog zo waardig. Ah, nou, mijn moeder wordt tenminste niet boos als ik Ottele zeg. En tante wel. Huh? <laughs> ja. Ottele Wat is dat voor een woord? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Waar lachen jullie nou? Marie, en jij dacht nog wel dat die jongetjes uit de Haag allemaal zo deftig waren, hè? Oh, oh dacht ik dat. Ja, ja, want je zei vanmorgen nog tegen me dat we op het station moesten uitkijken naar een heel deftig jongetje hmm? in een fluwelen pakje met lakschoenen en keurig gekapt haar. Nee, oh. daar geloof ik niks van. Oh. He, heb je dat echt gezegd? Oh, wel nee, jongen. Jan maakt weer eens een grap. Uh, uh, uh. Nee, Marie, nou niet terugkrabbelen. Je zei dat het neefje van mevrouw een ...deftig haafsjongetje was. Maar wat kwamen we tegen? Een knul in een spijkerbroek met gimpies en ongekamde oh, haren. Oh, <laughs> Jan, wat overdrijf je toch weer? Ja, maar ik heb mijn handen nauw gewassen, hoor. Kijk maar. En uh, mijn haar heb ik ook gekamd. Nou, niet om wat te zeggen... ...maar ik vind toch dat je een aardig door elkaar kapsel hebt. Nou, oh, dat <laughs> hoort zo. Zijn mijn krullen. Oh. Laat Jan nou maar praten, Robby. Je ziet er keurig uit. Maar mijn tante Pauline vindt mijn spijkerbroek niet mooi. Ik mag hem niet dragen. Hoe vind je dat nou? Nou, moet je een andere broek aan doen. Nee hoor, kou man. Mijn moeder heeft hem speciaal voor de vakantie gekocht. Ja, hij, uh, hij wil die spijkerbroek blijven dragen, Marie. Wat doen we nou dan? Voorlopig rustig laten dragen. Zeg, uh, Robbie. Ja? Uh, ga je mee? En nog even naar buiten? Ja, dat oh, is oh, een ja. goed idee, Walter. Misschien kan jij Robbie de tuin even laten zien, hè? Uh, ja, is goed. Ja, maar niet te lang weg blijven, hoor, Want over een kwartiertje is steeds te klaar. Trouwens, ik denk dat Walter ook zo langzamerhand naar huis moet. Oh ja, Marie... En mevrouw vindt het prettiger als Robby bij ons in de keuken eet. Dat dacht ik wel. Nou Robby, dan eet je toch gezellig bij ons. O, vind ik juist ja, fijn. Ja, wij ook hoor. Je bent <laughs> toch geen kieskouwer hè? Nee hoor, helemaal niet. Ik ga ondertussen de ramen boven dicht doen Marie. Er wordt een storm verwacht. Mijn vader zegt dat het gaat omweren. Best mogelijk. De lucht wordt aardig donker. Zou me niet verbazen of we straks een flinke plensbui krijgen. Nou, ga je dan nou mee Robby. Anders hebben we geen tijd meer. Oké. Okay. Gauw terugkomen hoor. Ja Marie. Wat een grote tuin, nee. Eh, Wat ruikt het hier lekker. Nou, dat zijn die rozen daar. Hebben wij thuis ook? Oh, wij hebben alleen maar een balkonnetje. Oh, wonen jullie op een bovenhuis? Ja. Hebben ze hier dieren? Ik, eh, ik heb een duif. Ja, ah, die is bij mijn vriendje nou. Je tante houdt niet van dieren. Ook niet van honden? Nee, en niet van katten, en niet van kippen. Nergens van. Jammer. We hebben thuis een hond, in de bouvier. Zeg, je moet morgen maar eens met me meegaan en dan kan je hem zien. Doe ik. Hé, hey, is daar een vijvertje? Uh, ja. Even kijken. Ach nee, joh, er zit er toch geen vis in. Laten we naar mijn hut gaan. Heb jij een hut? Ja, in de... de geheime hut. Waar? In het bos, aan de overkant van de weg. Maar Tegen niemand zeggen hoor. Nee, natuurlijk niet. Niemand kan mijn hut vinden, want het is op een hele donkere plek verborgen. En soms dan, dan, is het er griezelig. Waarom griezelig? Nou, soms dan hoor je allerlei enge geluiden. Net of het gespookt. Zal wel. Nou, echt waar hoor. Uh, waar, uh, waar komen die geluiden dan vandaan? Ja, dat weet ik niet. Je hoort ze alleen maar als het waait. Ik denk dat je ze nou al zal horen omdat het nou een beetje waait. Ja. Nou, kom je mee? Zeg, is het niet te ver weg? Want ik moet zo weer thuis heen. Nou, het is vlakbij. Of uh, durf je niet? Waarom zou ik niet durven? Nou, kom dan mee. Nou, nou vlug dan, hè. waaien, hè? Nou, moet je die bomen eens horen? Oh, dat lijkt wel een, een orkaan. Ja. Zijn het licht hier ook bezaaid met, met dode takken allemaal? Ja. Dit wat volgen, Robby. Zijn we nu nog niet bij je hut? Straks ben ik niet op tijd terug. Ja, we zijn er zo. Hierheen je uh, die bomen door. Het wordt het hier donker? Oh, we gaan ook steeds dieper het bos in. Je... Ja, je kunt hier bijna niet meer lopen, joh. Oh, wel waar. Als je maar precies achter me blijft, hè. Pas op, hier is een kou. Oh, ja, het is goed dat je het zegt, zeg. Ik was er zo in geploft. Wacht eens even. Wat ga je doen? De blaren hier wegvegen. Heb je iets in de grond verstopt? Oh. Kijk maar. Oh, een kistje. Hey, wat zit erin? Een zaklantaarn. Kijk, hier heb je hem. Ja. Ja, oh, wat een koord. Geeft die veel licht, zo of. Moet je maar eens kijken. Ottelo, nou jee. Het lijkt wel een schijnwerper. Nou, maar die hebben we wel nodig hoor. Nou, kom hier. Ja. Ja. Ken je hier dan nog verder? Ja, maar eh, pas op, want anders dan krijg je die tak in je gezicht. Oh Nou, daar. Auwe. Heb je pijn gedaan? Oh, nee, joh, ik haal mijn arm al niet scherps open. Bloeit dit? Nee, nee joh, alleen maar flikken schram. Dan moet je een beetje spiegel doen, hè. Is de pijn oh. zo weg. En loop nou door. Hier eh, is een open plek. Nee, Hé, Eindelijk een beetje ruimte. Zeg, wanneer zijn we nou bij je hut? Auwe. We staan er vlak voor. Hier? Nou, waar is je hut dan? Kijk maar eens goed. Jai, nou zie ik hem. Nou, die heb je ook goed verstopt. Nou, dat moet ook. Het is toch ook een geheime hut. Hey, uh, waar, waar, waar kan je nou naar binnen? Nou, hier is de ingang, achter die tak. Wacht ik zelfs een beetje opzij hier. Zo. Nou, ga maar binnen. Wat een ruimte! Op oh, er staan twee kisten ook. Ze geven ze een beetje licht. Hoi, hey, kom ook binnen. Oh, hé. Hey. Lekker groot, hè? Nou. Je kan er gemakkelijk met z'n vieren in? Ja, denk ik ook. Hey, waar heb je die kisten vandaan? Die uh, heeft mijn vader meegebracht. Die heeft me geholpen met bouwen. Oh, je vader weet waar je hut is. Nou, dat geeft toch niet? Hij vertelt het aan niemand, ook niet aan mijn moeder. Het is ons geheim, heeft hij gezegd. Nou joh, mijn vader is tof hoor. Heb jij een aardige vader? Mijn vader is dood. Zeg maar, zullen we nou weer teruggaan? Want ja, is goed. Hé, hey, wacht eens even. Waar zijn nou die geheimzinnige geluiden? Die kan je toch horen als het waait? Ja, maar dan moet je goed luisteren. Ik hoor niks. Ben stil nou. Anders hoor ik ze toch altijd. Ik hoor alleen maar de wind in de bomen. Je gelooft me niet erg, hè? Nee, want anders had ik ze toch ook moeten horen? En toch is het echt waar, hoor. Ik, ik heb het huis niet verzonnen. Ah, nou maar misschien, misschien heb je het je altijd maar verbeld. Wel, nou, nee, hoor. Nee, echt niet. Helemaal niet. Zeg, uh, laten we nou maar weer naar huis gaan, hè? Anders ben ik wel te laat. Ja. Nou, dan ga ik de weer goed afsluiten, want... Uh... Niemand mag er niet... Stil is. ik hoor wat. Nou zie je wel, dat ik gelijk had. Hé. Nee. nee, dat... Dat is het niet. Wat bedoel je? Dit geluid heb ik nog nooit gehoord. <tie> dit is heel anders. Waar komt het vandaan? Ik weet niet precies. Ik dacht van die kant, hè. de muur. Zelf jij te gaan kijken? Jij? Als we samen gaan. Maar kom mee dan. Hierheen, hierheen Rob. Hier in die struik. Schijn eens met je zaklantaarn. Zie ik zie niks. Ik zal er eens onderkopen. Ja, voorzichtig hoor. Ik ik, ik, ik, ik loop naar de andere kant. Ja, is goed. Hey, wat is dat nou? Hoe daar doet het niet meer? Dat is dat vervelend nou? Walter! Huh? Walter, kom eens! Op eens gauw kijken! Ja, jij ja, komt! Walter! We willen over een half uur dineren, Marie. Kunnen wij voor die tijd nog eten? Natuurlijk, alles staat klaar. Maar waar blijft Robbie? Ik heb nog zo gezegd dat hij over een kwartier thuis moet zijn. Ach, die jongen die vergeet natuurlijk de tijd helemaal. Maar het is nou toch geen weer om buiten te lopen? Moet je zien, het gaat nog regenen ook. Oh, misschien is hij met Walter mee naar huis. Ja, dat is mogelijk. Ik zal eens even naar Walter zijn huis bellen. Ha. Het zou anders wel een domme steek van Robby zijn, hè? Ach, je weet, die kinderen. Ja. Hallo. Ah, goedemiddag, mevrouw. Ik spreekt met Jan van Villa Schoonzicht. Is Robbie het neefje van familie Zuiderwijk misschien bij u? Ja, hij is samen met Walter weggegaan. Wat zegt u? Is Walter ook nog niet thuis? Waar hangt die qua jongens dan uit? Nee, nee, dat kunt u ook niet weten, dat begrijp ik. Nou, dan, euh, dan zal ik eerst maar eens bij ons in de tuin gaan zoeken, hè? Huh? Ja... Ja, nee, natuurlijk. Zodra ik Walter zie, stuur ik hem naar huis. Dag, mevrouw. Nou, eh, voor Walter zwaait er ook wat. Hij had te lang thuis moeten zijn. Het is me wat moois. Het eten verpietert ook helemaal. Wat doe je nou? Trek je een jas aan? Ja, ja, ja. Ik, ik ben zo terug. Ze zullen wel hier in de buurt rondhangen. Ja. vinden. Hoe kan dat nou? Oh, ik begrijp er ook niks van, hoor. Ik ben doornat geworden. Hang je jas maar hier neer, dan kan die uitlekken. Ja. Hey, ik vind het toch een rare streek van Robbie, hoor. Dat zal toch niks gebeurd zijn, Jan. Ach, wat moet er nou gebeuren? Oh, daar heb je meneer en mevrouw. Oh, dat nog, zeg. Zeg, John, wat is er aan de hand? Uh, hoe bedoelt u, meneer? We zagen je in de tuin lopen, John. Ik zag tegen mijn man er is iets aan de hand, want je loopt niet zomaar voor je plezier in de regen. Dat zei ik, is het niet, Pierre? Ja, ja, dat zei je, lieve. En als ik me niet vergis, John, hoorde ik je de naam van ons neefje roepen. Ja, dat hebt u goed gehoord, meneer. Maar John, je wilt toch niet zeggen dat Robert nog buiten is? Uh, Robbie is inderdaad nog buiten, mevrouw. Ja, roep hem dan onmiddellijk Ho binnen. Dit is geen weer om buiten te spelen. Ik heb zo'n idee dat John hem niet heeft kunnen vinden. Ja, dat is ook zo, mevrouw. Daar beginnen de moeilijkheden al. Ik heb het wel gezegd, Pierre, we zullen alleen maar last hebben van die jongen. Het is dat ik mijn zieke zuster wil helpen, maar anders had ik hem nooit voor een maand in huis ja, genomen. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, mevrouw, maar het is anders heus wel een leuke jongen. Hij lijkt me echt erg lief. En ondeugend. Welke jongen blijft er nu in dit weer buiten lopen? Hij oh. kan verdwaald zijn, Pauline. Dat zou helemaal ontzettend zijn. Waarom hebben jullie niet goed op de jongen gepast? Kan ik dat idee aan jullie overlaten? Och, die jongen is heus niet verdwaald, mevrouw. Hij is samen met Walter. En die kent de weg hier op zijn duim. Dat is toch ook nog maar een kent? Nou ja, ik denk dat ze ergens schuilen tot die stortregen voorbij is. Ja, ja, geen paniek, o, geen paniek. Maar ik zou het toch wel prettig vinden als jullie nu samen verder gingen zoeken. Ja, dat wilde ik juist voorstellen. Uh, uh, hoe moet het dan met het eten? Och, wij wachten wel. Dat kan best, niet waar, Pauline? Ja, laten wij maar even wachten met eten. Ik zou trouwens geen brak door mijn keel kunnen krijgen zolang die jongen niet thuis is. Het is tenslotte een kind van mijn zuster. Kom mevrouw, hij zal heus wel in de buurt zijn. Dat hoop ik dan maar. Laten we even naar de salon gaan om iets te drinken, Pia. Ik ben dood achter. Iets drinken? Ja, ja, uitstekend idee. Uh, en John, als je Robert hebt gevonden, laat hem dan onmiddellijk bij mij komen. Onmiddellijk. Ja, meneer. Nou, dat is me fraai hoor. Die qua jongen, die snotaap. Dat is een heel slecht begin. Ja, wees nog maar rustig. We trekken onze jas aan en gaan vlug zoeken. Ja, zoeken in dit weer. Ik ben al doornat. Maar als ik hem vind, dan, dan krijgt hij een flink standje. Reken daarop. Ik denk dat meneer en mevrouw daar wel voor zullen zorgen. En schiet nou maar op, want ik, ik ben niet eerder gerust voordat ik de jongens gevonden heb. Oh, die ouders van Walter die zullen zich zo langzaamaan ook wel ongerust gaan maken. Ah, dat denk ik ook. En doe je kraag goed omhoog. Ja, ja dank je. Ja, we zullen maar iedere kant uitgaan, hè? Ja, ja, dat is goed. Ik loop naar de straatweg. Ja, oh. Robby! Robby! Volker! Robby! Volker! Robby! Alper! Alper! Robby! Alper! Jullie hebben geluisterd naar het tweede deel van Robby. Een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen onder regie van Bert Dijkstra. Robbie, een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen, geregisseerd door Bert Dijkstra. Het derde deel, de eerste moeilijkheden. Walter! Walter! Ja, ik kom. Walter! Ja, hier ben ik ook. Hij je wat gevonden? Kijk eens wat hier ligt. Oh, een hondje. Hij, hij probeert op te staan. Maar ik kan niet. Oh, moet je zien hoe mager die is? Een uh, vuil. Hij heeft ook gebloed. Allemaal bloed op zijn kop. Zie je dat? Ja. Hij trilt helemaal. Oh, die is doodziek. Hoe komt dat beest nou hier in het bos, hè? Ja. Misschien weggelopen? Ja. Nou, zijn baas kan hem ook in de steek gelaten hebben. Dat gebeurt vaak genoeg. Ik heb eens in de krant gelezen dat mensen hun hond zomaar op de autobeg neerzetten en dan hard wegrijden. Waarom doen ze dat? Omdat ze met vakantie gaan. Nou, dan kunnen ze die hond toch zo lang ergens anders brengen? Bij je familie of zo? Doen ze niet. Ze willen hem helemaal kwijt. Oh, gemeen hè? Het zijn dierenbeulen. Ja, vind ik ook. Misschien hebben ze dit hondje dan ook uit de auto gegooid en hier op de straatweg. Die loopt vlak langs het bos. Kan best. Moet je niet horen. Zou die pijn hebben? denk het wel. Hij houdt zijn ene voorpootje ook zo raar scheef, Zie je dat? Misschien is die wel gebroken. Oh ja. En hij moet ook schoongemaakt worden. Hè? Al dat bloed, dat bloed van zijn kop af. Hij zal wel honger hebben. Hm? Wat doen we nou? We nemen hem mee. Uh, zullen we hem naar de geheime hut brengen? Nee, daar kunnen we niet goed voor hem zorgen. We nemen hem mee naar huis. Ja, maar mij thuis kan het niet. Wij hebben Hector en die is vals. Die, die, die, die bijten misschien dood. Nou, ik, uh, ik neem hem mee naar Marie en Jan. Die weten heus wel een rustig plekje. En dan kunnen ze nooit helpen met verzorgen. Dat He? Doen ze nooit. Waarom niet? Nou, uh, omdat je tante geen dieren wil hebben. En als je tante niet wil, dan doen Marie en Jan het ook niet. Ja, maar waar moeten we dat hondje dan heen brengen? We kunnen het toch niet aan zijn lot overlaten? Uh, ik weet wat, bij je tante. En, en, en je zei dan net dat, dat, dat, ze, dat ze geen dieren wilden hebben. In het schuurtje. In het schuurtje? Ja, helemaal aan het eind van de tuin staat een schuurtje. Daar kan je bijna niet zien, want er staan hoge struiken omheen. Is het te veilig? Ja hoor. Ja, dan komen je het oom en tante nooit. Oh, hoe weet je dat nou? Nee. Ja, ik heb ze nog nooit gezien. Ja, maar waar wordt dat schuurtje dan voor gebruikt? Wat, wat, wat staat erin? Niks. Het is helemaal leeg. Jan en Marie komen er ook nooit. Nou, oh, eh, goed, goed. Uh, laten we het hondje daar dan heen brengen, hè? Uh. Durf jij hem op te pakken? Ja, maar je moet het wel voorzichtig doen, hoor. We uh, moesten hem eigenlijk ergens inleggen, hè? Ja, ja, ja. In, in, in, in het zachts. Weet je wat? Ik trek mijn hemd uit. Oh, gek. Ja, dat geeft nog niks. Dan kunnen we hem daar voorzichtig inwikkelen. Jou, hè? Ja, hoor, ja ik, ik, ik doe het. Ik doe het. Rare. Nou sta je je bloedje. Ook erg. Nou, kijk. Ik spreid mijn hemd op de grond uit. Zo. Maar als jij nou het hondje voorzichtig oppakt, hè? Ja, nou, ik... Ik weet niet of ik dat durf voor, Ah, dan doe ik het wel. Ga maar opzij. Ja. Nou, rustig maar, ja, ja, ja, ja, ja. Hij is braaf. braaf. Nee, we doen je niet braaf. We gaan je weer beter maken, He? Hij is bang, hè? Ja. Misschien is hij vaak geslagen. Ja, rustig maar, zoet maar, zoet maar. Dan ja, ja, ja, ja. Zo. Nou word je over hem helemaal vies. Bij ja. nou, je zorg. Nou. Kijk eens, hij ligt keurig in het midden. Hij heeft zijn ogen dicht. Zeg, hij zal toch niet dood zijn? Natuurlijk niet. We gaan vlug naar huis. We moeten proberen hem op te knappen. Ja, nou, kom mee dan. Nou, even mijn hem dichtvouwen. Zo. Kunnen we hem tussen ons indragen? Ja, dat is goed. Nou, pak jij dit eind vast, hè. Ja, laat hem niet te veel schommelen, hoor. Nee, ik ben voorzichtig. Ja. Wat een weer. Nou, als je het mij vraagt, dan regent het. En niet zo'n klein beetje ook. Wat zo'n zeg. Ik ben nou al doornat. Oh ik ook. Ja, maar jij loopt lekker in je blote bovenlijf. Nou, mijn broek is ook al hartstikke nat, hoor. Ja, het hondje blijft ook niet droog. Nou, dat vind ik veel erger. En jankt niet meer, hè? Misschien is hij ook dood. Kom, wat zeur je toch over dood gaan? Hij wordt huis wel beter. Ja, daar, daar weet je niks van. Nou, loop nou maar een beetje door. Kunnen we niet even omruilen? Ik krijg aan deze kant zo'n lamme arm. Oh, wat een onzin. Het hondje werkt bijna niks. Ja, en toch krijg ik een lamme arm. Laten we nou even ruilen. Ja, voorzichtig dan. En nou, schud nou niet zo met dat beestje, Dat doe ik niet. Ah, ja, dat doe je wel. Nee, dat komt door de wind. Kijk maar. Wauw, die akelige wind ook. Nou ja, maak je nou maar niet dik. Nog een paar stappen en we zijn er. Zie je die heg daar? Ja, nou daar is het. Is daar de tafel van nou, tante? Ja, de achterkant. Nee, is... Ja, maar we gaan ook... natuurlijk niet langs de villa naar binnen. We zien ze ons. Kijk, hier is een opening, zie je? Oh, nou ga jij dat eerst doorheen hè? en dan geef ik je het hondje wel aan. Ja, goed. Zo. Ja, ja, ik ben er. Geef maar. Nou, hier. Kom, oh. Laat hem niet vallen, hoor. Zeg, ik ben niet sjef. Zo, een nooie. Auwe, dat is ook een nauwe opening. Oh, al die takken die... Ik heb een rug. Je moet ook meer bukken. Oh. Ja. Ja, zo. Zo doe je het goed. Hé, hé. Hé. Nou, geef mij dat hondje maar weer, hè. Ik draag hem wel maar verder. Nou, ik zou een neus niet laten vallen, hoor. Maar hier heb je hem. Zo. Kom maar. Nee. Waar is nou dat schuurtje? Rechtuit. Wacht, pas op dat ze je in de villa niet zien, hoor. Kom aan deze kant lopen. Achter de struiken. Ja, dat lijkt me ook beter. Zo, we zijn er. Wat een gammelschuurtje, zeg. Nou, is het toch een mooie schouwplaats. Oh, als het maar niet lekt. Nee hoor. Nou, maak de deur maar vlug open. Oh. Zo, kom binnen. Zie je nou dat het hier droog is? Waar zal ik het hondje neerleggen? Uh, hier zo, in de hoek. Oh, daar liggen nee. een paar jute zakken, pak er eens een. Leggen we hem daarop? Ja, goed idee. Kom maar hier met hem. Ja, rustig. ik moet hem eerst even uit mijn overhemd halen. Nou, zie je hem wel? Hij is kletsnat. Ja. Blijft hij nog? Tuurlijk. Nou, leg hem maar neer, dan. Ja, ja. Ja, uh, nou, we, we, we moeten hem een, een beetje afdrogen, hè? Ja. Van mij? Ja, weet ik niet. Mijn zakdoek is ook doornat. Oh, er ligt nog meer jutezakken. zakken. Doen we daarmee? Oké, okay. laat mij het maar doen. Zo. Hij ligt nog steeds te bibberen hè? Oh, misschien heeft hij het koud. Ik zal hem voorzichtig warm wrijven. Zo. Het is best een mooi hondje. Ja. Bruin en wit. Ja, en hij heeft een zwart vlekje bij zijn oog. Jee, hier heeft hij een wond. Oh, eens kijken. Oh, hier vlak bij zijn oor, kijk eens. Oh ja, dat ziet er nogal vies uit. Hè? Wacht, ik zou het bloed een beetje wegvegen. Eigenlijk moesten we verband hebben. Ja, en brood en melk. Hij moet het eten. En waar halen we het vandaan? Ja, als we erom vragen, willen ze weten waarvoor. Oh, laat dat maar aan mij over. Want ik neem wel wat melk mee uit de winkel van mijn vader. En, en brood hebben we ook genoeg. En misschien kan ik uit de kast wel wat verband wegpakken. Dan kunnen we hem verbinden, hè? Ja, maar... Wanneer doen we dat? Straks, dat? na het eten. Dan mag ik altijd nog even naar buiten. Zorg dan dat, dat jij hier ook bent, Oké. Okay. Oh, wat is dat? Dat zijn, dat zijn Jan en Marie, ze zoeken ons. Kijk eens het raampje. Uh, daar achter je. Oh, ik zie ze. Ze komen deze kant uit. Zeg, euh, zullen we zeggen dat we hier een hondje hebben? Nee, man, dan moet hij misschien weg. Je moet het aan niemand vertellen, hoor. Ik zeg het ook niet tegen mijn vader en moeder. Grote mensen verklappen altijd alles. Goed, goed, goed. De, dan, dan zeg ik ook niks. En Ze mogen ook niet binnenkomen, want dan zien ze hem. Kom mee, gaan wij naar buiten. Ja, ja. Maar nou, even dat hondje toedekken met de zakken. Ja, vlucht om. Zo, hier ja, zo. En dan ligt hij warmer. Vergeet je hemd niet. Oei, dat liet ik bijna Oei. liggen, joh. Ja, schiet nou op, joh! hoor. Waar hebben jullie uitgehangen? Hebben jullie overal gezocht? Eh. Uh, nou, uh, we zijn in het bos geweest. Ja, je gaat in dit weer toch niet helemaal naar het bos toe, Walters? Oh, die is vlakbij. Het is niet zoals het hoort, Robby. Ik heb gezegd dat je maar een kwartiertje naar buiten mocht. Nou, we zijn de tijd vergeten. Ja, en eh. Uh, wij we hebben geschuild. Geschuild? Moet je eens kijken hoe jullie eruit zien, vies en doornat. En jij lijkt wel niet wijs, Robby, om zo in je blote lijf te lopen. Straks krijg je nog een longontsteking. Vooruit, kom ik gewoon mee naar binnen. Jouw, jouw vader is je ook aan het zoeken, Walter? Ja, ik en eh, Tot straks, Robby. Ja, tot straks. Wat heb jij met Walter afgesproken? Oh, dat ik na het eten nog even buiten kom. Nou, vergeet dat maar rustig. Je hebt nou lang genoeg buiten rondgezwalkt. Maar eh... Oh, we, we hebben het afgesproken. Het is geen weer, Robby. Vanavond blijf je binnen. En jij vraagt eerst aan ons of je na het eten naar buiten mag. Thuis mag ik ook altijd. Ja, je bent nou niet thuis. Ik ben bij je tante. Je kan wel zeggen dat je de eerste de beste dag al een hele slechte beurt hebt gemaakt. Is, uh, is, is tante erg boos? Ja, dat is ze zeker. Ja. Omdat we jou moesten zoeken, zitten ze al drie kwartier op het eten te wachten. Ja, Doe maar. Eindelijk, dan kunnen we naar binnen. Zet je schoenen wel op de keuken, Matt, Robby. Jij ook, Jan? Ja, Marie. Ik kan meteen droge kleren gaan aantrekken. Ben je ook zo nat? Oh, bij mij valt het nog wel mee. Mijn regenjas is echt waterdicht. Nou, die van mij is na een half uur zo lekker als een mandje. Ja, Hang hem maar over die stoel. Eh, waar, waar moet ik mijn kleren laten? Geef je over hem maar hier. Oh, wat ziek dat ding er smerig uit, zeg! Wat heb je daarmee uitgespookt? Hij is, eh, uh, hij is in de modder en gevallen. kijk, je spijkerbroek is te vies om aan te pakken. Nou, vooruit. Trek die ook maar hieruit. Zo kan ik naar de badkamer. Waarom niet? Waarom niet, vraagt hij nog? Omdat je een modderspoor zou achterlaten, smeerpoets. Ah, oh, er zit maar een klein beetje modder. Trek he? hem toch maar vlug uit. Nou, ik ga alvast naar boven, Marie. Neem Robbie mee. Dan ja. kan ik voor het eten van mevrouw en meneer gaan zorgen. Nou, dat is een uitstekend idee, hè? Marie werpt zich op de pannen en potten en tovert het verpieterde oh -oh. eten om tot een koningsmakker. Praat niet uh -huh. zoveel. Neem die jongen mee. Ja, keukenprinses. Robbie moet zich goed wassen, hoor. En haal wat droge kleren uit de logeerkamer. Komt in orde, Marie. Laten we nou uh, zachtjes lopen, Robby. Want als je tante je zo ziet, denkt ze helemaal dat je het zoontje van een roverhoofdman bent. Maar, uh, waar zijn en oh tante? In de salon. Oh, misschien vergeten ze me. Dan krijg ik geen standje. Oh, ik denk niet dat jouw tante je vergeet. Ze, ze is echt geschrokken, hoor, toen ze hoorde dat je nog niet thuis was. Je oom trouwens ook. Zullen ze nou weten dat, dat ik binnen ben? Nee, dat geloof ik niet. De salon ligt aan de voorkant van de villa ja. en wij zijn aan de achterkant naar binnen gegaan. Ze hebben ons niet gezien. Maar zodra ik droge kleren aan heb, ga ik het ze vertellen. Zeg maar, dat is me heel erg spijt. Ja... Ja, dat zal ik doen hoor. En, eh, en zorg maar dat, dat ze heel lekker eten, hè. Mm -hmm. uh, zo lekker dat ze in hun bovenste beste buik komen. <laughs> nou, stel je daar niet al te veel van voor, Robby. Maar ik zal in ieder geval zorgen dat er een fles heerlijke wijn op tafel komt. Misschien helpt het. Ja, huh? <laughs> dat moet je doen. <laughs> en, en, en dan zijn ze zo blij uh, dat ik helemaal geen standje krijg. Ah, Lijft daar niet bij de deur staan, Robert. John, laat de jongen dichterbij komen. Mijn vrouw en ik moeten hem eens ernstig toespreken. Kom wat dichterbij, Robby. Je oom en tante zullen je heus niet opeten. Nee, opeten zullen we hem niet. Maar we zullen hem wel straffen. Kom hier staan, Robert. Ja, tante. Je begrijpt natuurlijk wel dat je ongehoorzaam bent geweest. Ja, tante. Je behoort op tijd thuis te zijn. Ja, jongen, orde en regelmaat moet er wezen. En je hebt te doen wat de grote mensen hier in dit huis zeggen. Jan, wil je vooral niet te toegevend voor de jongen zijn. Nee, mevrouw. Robert, jij gaat de hele week voor straf meteen na het eten naar bed. Dat hebben wij zo besloten, is het niet, Pierre? Ja, ja, dat hebben wij besloten. Otten nou. De hele week. Het is ook lang. Wat zei je, Robert? Niets, mevrouw. Robbie vergiste zich, maar heb ik het goed verstaan, mevrouw? Zei u de gehele week? Ja, John. Ja. En ik verwacht dat je op toeziet dat het ook inderdaad gebeurt. Nou, Jan, die wijn heeft ook niks geholpen. Wat, Wat wijn? zei je, Robert? <coughs> Niets, meneer, mevrouw. Robbie vergiste zich weer eens een keertje. Jullie hebben geluisterd naar het derde deel van Robby. Een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen onder regie van Bert Dijkstra. <middels> Robby, een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen geregisseerd door Bert Dijkstra. Het vierde deel, huisarrest. dan, wat zei je, meneer en mevrouw? Dat Robby de hele week onmiddellijk na het eten naar bed moet. Hmm. Te beginnen met vanavond. De hele week? Ja. Nou, hoe vind je dat nou, Marie? Ja, dat je straf hebt gekregen, Robby, kan ik me voorstellen. Maar een hele week vind ik wel een beetje overdreven. Maar alleen maar omdat ik te laat ben thuisgekomen. Nou ja, zeg. Je kwam geen vijf minuten te laat, maar zeker drie kwartier. Uh, drie kwartier? Ja, Robby, drie kwartier. En omdat wij in dit nood weer naar u moesten zoeken... ...konden meneer en mevrouw al die tijd op het eten wachten. Ja, dat is wel allemaal waar... ...maar een week vind ik toch wel een beetje zwaar gestraft. Hé, ja, Marie, laten we daar nou niet over praten, hè? Robby doet verstandig als hij voortaan op tijd thuis is. Hij weet nu hoe zijn oom en tante over bepaalde dingen denken... ...en daar heeft hij rekening mee te houden. Ja, Jan. Je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar ik vind het veel te lang. Ja, ik ook. Maar laten we er nou niet meer over zeuren, hè? Het is nou eenmaal gebeurd. Nou, oh ja, Marie... Robbie heeft me ook nog in verlegenheid gebracht, ook. Oh ja? Ja, ik stond gewoon voor aap. Hoezo? Nou, ik had met Robbie afgesproken dat ik meneer en mevrouw bij het eten hun lievelingswijn zou serveren. Waarom? Nou, en dan werden ze een beetje vrolijk en kreeg ik misschien geen straf. Oh nee, hoe kom je op het idee? Nou, ja, we konden het toch proberen en je weet nooit. Maar toen meneer en mevrouw zo streng zaten te doen en Robbie zijn straf hoorde, riep hij ineens. Jan, die wijn heeft ook niks geholpen. <lacht> Ja, maar niet zo waar als ik hier sta. Ik had het gezicht van meneer en mevrouw wel eens willen zien. Nou, ik, ik wist met mijn figuur geen raad, hoor. Ja, dat begrijp ik. Ik stamelde iets hè, over een uh, vergissing. Oh, ja. En ik maakte dat ik met Robbie de kamer uitbouw. Oh, ja. ja, dat komt dan nog van als je met kleine jongens zulke rare afspraken maakt. Het is me wat moois. Ah, oh, maar ik geloof niet dat meneer en mevrouw er iets van hebben begrepen, hoor. Ik hoop maar... Nou kom, Robby, kijk niet zo simpel. Nou, jullie kunnen lekker lachen. Maar ik moet nou naar bed. <tie> bah, ik heb helemaal geen zin. Ik had nog wel met Walter afgesproken. Ja, maar je hebt het toch aan jezelf te danken. Ik vind Doom en Tante niks aardig. Nou. Ze weten helemaal niet hoe ze met kinderen moet omgaan. Oh, die wijsneus. Ja, dat kun je ze niet kwalijk nemen, Robby. Ze zijn nou eenmaal geen kinderen gewend. Ik vind het hier niks leuk. Ik wil naar huis. Dat kan niet, Robby, zolang je moeder in het ziekenhuis ligt. M mijn moeder is tenminste aardig. Die helpt me altijd. Ja, wij zullen je ook altijd helpen, Robby. Als we dat kunnen, doen we dat zeker. Ja, je moet ons maar beschouwen als je twee grote vrienden. Mm. Doe je dat? Mm. Nou, ja, natuurlijk. Hm, nou, wordt het nou tijd om naar boven te gaan, beste jongen? Als we klaar zijn met ons werk, komen we nog even bij je zitten. Is dat goed? Oh, ja, graag. Nou, jullie, uh, jullie, jullie zijn echt geweldig, hoor. Kijk eens, hij lacht ja, alweer. Ja. Nou, uh, nou, ik zie jullie dan wel, hè? Zij kleed je nog niet uit, hè? Maar ga je in die tijd een brief aan je moeder schrijven. Dat vindt ze vast fijn. Maar denk erom, hoor. Een vrolijke brief, hoor. Lieve moeder... Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Ja, uh, Oom en tante wonen in een groot huis. Marie en Jan houden het schoon. Ze zijn heel aardig. Uh, ik heb ook een vriendje. Hij heet Walter. Vandaag hebben we een ziek hondje gevonden. Omdat oom en tante niet van honden houden, daarom hebben we hem in een schuurtje verstopt. Het is een geheim. Ja, wat moet ik nou noemen? Wacht maar. Ik mag vanavond niet naar buiten. Maar Walter gaat straks stilletjes het hondje eten geven en zijn kop verbinden, want hij bloedt. Zo, Robby. Ben je aan de brief bezig? Ja, Marie. Eh, Kom je bij me zitten? Ja, straks. Maar Walter heeft gebeld. Heeft, eh, heeft Walter gebeld? Ja. Wat zei hij? Ik begreep er niet veel van. Hij zei dat hij niet meer naar buiten mocht en of jij nou voor alles wilde zorgen. Mag hij... Eh, Mag Walter niet meer naar buiten? Nee, natuurlijk niet. Hij was natuurlijk ook veel te laat thuis. Maar, oh, maar, maar, maar heb je dan niet gezegd dat ik ook niet naar buiten mocht? Ja, daar had ik geen tijd voor. Hij hing zo vlug op. Ottele nooie, wat hm? erg. Hij zou voor alles zorgen. Dat, dat hebben we afgesproken. Waar heb je het toch over? Waar moet Walter voor zorgen? Dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat kan ik niet zeggen. Maar kom nou, Robbie. Je kan mij toch wel in vertrouwen nemen? Nee, het is een geheim. Nou, als je het niet wil zeggen, dan zal het ook wel niet zo belangrijk zijn. Het is wel belangrijk, Marie. Echt waar, maar... Hey Marie, mag ik die brief straks gaan posten? Nee, Robby. De brievenbus staat hier een heel eind vandaan. Hé, hey, van. doe nou, Marie. Jan kan hem vanavond ook posten als ik, ik, ik wil het zo graag zelf doen. Ja, omdat je om de een of andere reden naar buiten wilt. Maar je tante heeft nadrukkelijk gezegd dat je vanavond vroeg in bed moet liggen. Laten we nou verstandig zijn, Robby. Hé, en je tante niet weer boos Ja, Maar Walter was. denkt dat ik nou voor alles zorg. Kan ik het dan niet voor jullie doen? Het is voor mij een kleine moeite om even naar buiten te gaan. Nou, vooruit. Zeg nou wat het is. Nee, nee, nee, nee, Marie. Ik ik, ik, ik, ik ik, kan het echt niet vertellen. Dan knappen jullie het morgen zelf maar op. Ah, veel te laat. Ik laat je toch niet naar buiten gaan, Robbie. Trouwens, het is geen weer ook. Het stormt verschrikkelijk. Ja, je kan er wel boos zijn, maar ik kan er echt niks aan doen. Nou, vooruit. Schrijf nou de brief maar af. En doe de moeder de groeten van ons. Ja, Marie. Ik ga nog gauw wat werken, hè. Des te eerder kunnen we bij je komen zitten. Tot zo, Robby. O, Dat is wat. Walter moet ook thuis blijven. Wat moet ik nou doen? Ik moet iets verzinnen. Ja, mijn... nou ja, Laat ik nou mijn eerste brief aan moeder afschrijven. Eens even kijken waar ik gebleven was. Even kijken. Dus wacht hier. Uh, Walter gaat straks stilletjes het hondje eten geven. Nou, daar klopt ook niks meer van. Maar weet je wat, ik, uh, ik zal het moeder maar schrijven. Zij mag alles wel weten. Eh, lieve moeder, Marie heeft net gezegd dat Walter ook niet naar buiten mag. Hij kan het hondje dus geen eten brengen. Ik moet nu een plannetje verzinnen en eten zoeken. Eh, morgen schrijf ik u hoe alles is afgelopen. Dag, lieve moeder. Wordt maar gauw weer beter. Uw hobby. Zo. Nou, uh, die brief gauw in een antwoord stoppen. Want niemand mag hem lezen. Zo. Even dichtplakken. Nou, ik moet straks even een boszegel aan Marie vragen. En, ehm... Uh, ja, nou eens diep nadenken. Wat... Ja, wat moet ik nou doen, hè? Ik, uh... Ik moet vannacht stilletjes naar de keuken om brood en melk te halen. Dan door de achterdeur naar buiten. Zo zachtjes mogelijk, want ik mag niemand wakker maken. En eh, nou ja, als ik eenmaal buiten ben, gaat alles makkelijk genoeg. Oh, ik, ik hoop nou maar dat het lukt. Want het hondje moet niet doodgaan. Het mag niet doodgaan. Het mag niet doodgaan. Nee, Jan? Nee, dank je, Marie. Je hebt wel zeker nog wel een glas melk, hè, Robbie? Graag. Je boft, Robbie. Het weer ziet er vanmorgen stralend uit. Ja, vannacht heeft het anders nog behoorlijk gestoomd. Hebben jullie dat gehoord? Ik niet. Ja, uh, Jij slaapt altijd zo vast. <tus> Als een kanon naast je afschiet, dan word je nog niet wakker. Oh, ik heb het wel gehoord. Heb jij soms slecht geslapen, Robbie? Je ziet ook zo wit. Ik, ik heb echt wel goed geslapen, hoor. Zeg, Robbie... Je zorgt er wel voor dat je nou steeds op tijd thuis bent, hè? Ja, ja, want Jan en ik gaan proberen of je de rest van de week wat later naar bed mag. Dus pas maar goed, op. Nou, daar zal ik wel voor zorgen. Mag ik nog een boterham? Nou, jij kan eten, zeg. De hoeveelste boterham is dat nou al? Uh, oh, weet ik niet. Zestig, uh, geloof ik. <lacht> je dat allemaal. In de... Uh, oh, in mijn buik, hè? <lacht> nou, vooruit. Neem de laatste boterham dan ook maar. Zeg, ik ga vast het ontbijt voor meneer en mevrouw klaarmaken. Moeten oom en tante nou nog eten? Het is al acht uur. Ze staan niet zo vroeg op als wij. Zeg Marie, er was toch nog een half broodje in de trommel? Ja, een half gesneden. Nou, er ligt niks meer. Ach, hoe kan dat nou? Wij hebben het niet opgegeten. Kijk eens goed. Oh, misschien heb ik het wel naast de trommel gelegd. Het is in wit papier verpakt. Nee hoor. Ah, daar begrijp ik niks van. Nou, ik sta toch geen sprookjes te vertellen? Nou, laat mij dan maar eens kijken. Nou, jij mag vast de melk uit de koelkast. Ja, wij... En je hebt gelijk... Er is geen brood meer. Kan ik me dan zo vergissen? Ja, en melk is er ook niet meer. Ach, kom nou. Ik heb gistermiddag nog twee flessen laten brengen. We hebben er één gebruikt, dus er moet er nog één in de koelkast staan. Ja, volgens jou wel, maar volgens de ijskast niet. Die melk kan toch niet zomaar ja. verdwijnen? Nou, misschien vergis je je. Ik vergis me niet. Ik ga toch altijd smiddags nog twee flessen brengen. Ja, maar misschien is dat gisteren niet gebeurd. Dan had ik dat moeten weten, Jan. Oh, maar Marie, vergeet nou niet dat het een rommelige dag was, hè? We moesten eerst onverwacht Robbie van het station halen. Toen de logeerkamer in orde brengen. Daarna Robby overal zoeken ja. omdat die qua jongen niet op tijd binnen was. Wat een nou, krijg ik nou weer op mijn kop? <lacht> nee, Robby, wees maar niet bang hoor. Ik wil alleen Marie ervan overtuigen dat ze door al die drukte vergeten kan hebben voor voldoende brood- en melk te zorgen. Ja, het is raar, maar het zal dan wel zo zijn. Ik kan het anders ook niet verklaren. Maar het ergste is dat we nou geen brood en melk... voor het ontbijt van meneer en mevrouw hebben. Ja. Ach, Jan, rijd jij vlug even naar de melkboer en naar de bakker. Ja, hoor. Een je een beetje. Ja, ik begrijp het, Marie. De toestand is ernstig. Ja, hij blijft ja. een onheil, hè? Ik sta al in de startblokken. Robbie, geef jij het startschot. Ja, daar komt hij. Pam. Hoi, ik ben al weg. En als jullie straks in de tuin een flits zien, dan ben ik dan. Neem een tas mee, flits. Ja, ja, ja, ja, dank je. Ik ben zo terug. Die kan nooit, nooit lang ernstig blijven. Maar wat een suffer ben ik toch, Robby. Geen melk en geen brood meer in huis. Dat is me nog nooit overkomen. Geloof toch, dat het oud wordt. in de tuin. Hij mag ons niet zien. Kom hier achter de stuik staan. Zo. Zeg, ga je naar het hondje? Tuurlijk. Wat heb je daar aan dat papier? Brood en worstenvelletjes en verband. Oh, dat was heel wat zeg. Ja, ik mocht gisteren niet meer naar buiten. Huh? Mijn vader was wit hè, heet, jongs. Moest direct naar bed, zonder eten. Huh? Nou, gelukkig dat ik nog kon bellen, hè. Oh, ik mocht ook niet meer weg. Hij heeft het hondje nou niks te eten gekregen? Jawel, joh. Ik ben vannacht naar de keuken geslopen en heb dan melk en brood gepakt. Oh. En toen ben ik door de achterdeur naar buiten gegaan. En hebben ze niks gehoord? Nee, de wind maakte gelukkig wel lawaai. Oh. Maar uh, Marie en Jan misten vanmorgen wel een broodje en een fles melk. Ja. Marie begreep er niks van. Ja. En vroegen ze wat? Nou, ik deed natuurlijk of ik er niks mee te maken had. Hè? En nou denkt Marie dat ze vergeten heeft melk en brood in huis te halen. Ja. <truimert> <truimert> pukken, pukken. Jan loopt aan de overkant. Hij komt hierheen. Nee, niet waar? Hij gaat naar de vijver. Nee, joh, verhoor je nou niet? Hij blijft staan. Ja. Als hij ons maar niet ziet. Hij loopt weer terug naar de villa. Nee, laten we toch maar even hier blijven. Ja. Hé, hey, hey, kijk eens. Mijn zakken zitten ook vol brood. Heb ik vanmorgen van mijn boterham gepulkt toen Marie en Jannie keken. We hebben veel te veel brood. Ja, denk ik ook. Maar oh, een schuurtje is nog meer. En de fles melk staat er ook nog, jong. Zeg maar, hoe ging het nou met het hondje? Ja, ik, ik kon hem niet zo goed zien. Het was hartstikke donker. Ik had eigenlijk jouw zaklantaarn moeten hebben. Doet het niet meer. Batterijen zijn op. Mm -hmm. hij het hondje gevoerd? Ik heb gevoerd waar zijn bek zat en er een stuk brood bij gehouden. En? Ging hij eten? Nee. Ik heb toen een stuk brood met melk nat gemaakt en bij zijn kop neergelegd. Maar bewoog hij dan helemaal niet? Nee hoor. Ik, ik hoorde hem wel janken toen ik wegging. Ik ben benieuwd of hij nou heeft gegeten. Zeg, Jan is naar binnen. Kom, oh. laten we vlug naar het schuurtje gaan. Ja, hoor! Jullie hebben geluisterd naar het vierde deel van Robby. Een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen onder regie van Bert Dijkstra. Robby, een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen geregisseerd door Bert Dijkstra. Het vierde deel, huisarrest.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 Ja, maar zo waar als ik hier sta? Ik had het gezicht van meneer en mevrouw wel eens willen zien. Nou, ik, ik wist met, met mijn figuur geen raad, hoor. Ja, dat begrijp ik. Ik stamelde iets hè, over een uh, vergissing. Oh, en ik maakte dat ik met Robbie de kamer uit oh, ja. ja, dat komt dan nog van als je met kleine jongens zulke rare afspraken maakt. Oh. Het is me wat moois. Ah, maar ik geloof niet dat meneer en mevrouw er iets van hebben begrepen, hoor. Ik hoop maar...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 Dag, lieve moeder, wordt maar gauw weer beter. Uw Robbie. Zo. Nou, eh, die brief gauw in een envelop stoppen. Want niemand mag hem lezen. Zo, even dichtplakken. Oh, ik moet straks even een postzegel aan Marie vragen. En, eh, ja, nou eens diep nadenken. Wat... Ja, wat moet ik nou doen, hè? Ik, eh...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 Dean? Nee, dank je, Marie. Je hebt wel zeker nog wel een glas melk, hè, Robby? Graag. Je boft, Robby. Het weer ziet er vanmorgen stralend uit. Vannacht heeft het anders nog behoorlijk gestoomd. Hebben jullie dat gehoord? Ik niet. Ja, uh, Jij slaapt altijd zo vast. <lacht> Als een kanon naar je afschiet, dan word je nog niet wakker. Oh, ik heb het wel gehoord. Heb jij soms slecht geslapen, Robby? Je ziet ook zo wit. Ik nou, ik heb echt wel goed geslapen, hoor. Zeg Robby...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 Ik kan het anders ook niet verklaren. Maar het ergste is dat we nou geen brood en melk... voor het ontbijt van meneer en mevrouw hebben. Ja. Ach, Jan, rijd jij vlug even naar de melkboer en naar de bakker. Ja, hoor. En haast je een beetje. Ja, ik begrijp het, Marie. De toestand is ernstig. Ja, het blijft ja. een onheil, hè? Ik sta al in de startblokken. <laughs> Robby, geef jij het startschot. Ja, daar komt hij. Pang. Hoi, ik ben al weg. <laughs> en als jullie straks in de tuin een flits zien, dan ben ik dan. <laughs> Neem een tas mee, flits. Ja, ja, ja, ja, dank je. Ik ben zo terug.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 Tuurlijk. Wat heb je daar aan dat papier? Brood en borstenvelletjes. En verband. Oh, dat is heel wat zeg. Ja, ik mocht gisteren niet meer naar buiten. Huh? Mijn vader was wit heet joh. Moest direct naar bed zonder eten. Huh? Nou, gelukkig dat ik nog kon bellen. Hè? Oh, ik mocht ook niet meer weg. Huh? Hij heeft het hondje nou niks te eten gekregen? ja wel joh.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 Ik ben benieuwd of het hondje gegeten heeft. Ja, nou, ik ook. Maak maar gouden deur open, joh. Ja. Nee, ja, ja, hij heeft gegeten, joh. Ja. Kijk maar, de boterham is weg. Oh, fijn, hè? Nou, zeg, geweldig. Ah, hij kwispelt. Hij is natuurlijk blij dat hij ons Die. weer ziet. En wil opstaan. Ja, ja. het lukt hem nog niet erg, hè? Ja, ja, rustig maar, rustig maar. Nou zeg, hij ziet er veel beter uit dan gisteren. Nee. hè? Over een paar dagen is hij weer helemaal de oude. Let maar op. De. Zullen we nou zijn wond verbinden? Nou, ik geloof niet dat hij nog bloedt. Laten we toch maar een verband erop doen, hè? lijkt me beter. Ik heb uh, ook pleisters bij me. Uh, doe eerst de deur dicht. Als Jan toevallig langskomt, dan ziet hij ons zitten, joh. Ja, ja, heb je gelijk. Zo. Ziet dit? Nou, euh, ik zal zijn kop vasthouden. Uh, ja, is goed. Nou. Ah, kom maar hier. Kom maar hier, kleine hond. Ja, wees maar niet bang. Ik doe je niks. Ja, Walter, kom maar. Het, het was bij zijn oren, hè? Uh, ja. Hier. Kijk maar. Oh, ja. Dan nou zal ik eerst de haren eromheen euh, een beetje wegknippen. Ja. Hé? Heb je dan ook een schaar zijn. Tuurlijk. Jij hebt ook aan alles gedacht. Ja, je kan best aan mij wat overlaten. Ja, voorzichtig nou, ja. Hou oh, oh, oh, ze kop nou goed vast, want ja, joh. Ja, joh. anders dan kniep ik in ze oren. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Kijk uit. Ja. Nou, rustig maar, ja. Zo. Ja, nou is het goed stil. Zoek maar. Ja, ja, ja. Ja. Gaat het? vindt het wel eng, hè? Nou, gaat het, zich? Zo. Ja. Nou, rustig maar. Ja, we zijn er haast. Nou. Ja. Nou, een stukje verband erop. Ja, ja. Zeg, dus. je zo, zeg kun jij even je hand erop houden, hè? want ja, ze, eh, anders dan valt het. Nou, rustig dan maar, rustig maar. Ja, zoek maar, hoor, hij is zoet. Zo. Nou, schiet dan een beetje op, joh, hij wordt bang. Ja, het is zo gebeurd. Nou, e even die pleisters eroverheen. Even nog stil, hoor. Ja, rustig. Eén. En, ja, stil maar, stil gebeurt je niks, hoor. Zo. Ja. Ja. Ja, Zo, is mooi, mooi. hè. Zeg uh, uh, ja, nou moet hij eten hebben. Uh, die... ik, ik zal hem eerst de stukjes brood geven die ik in mijn zak heb. He. Ja. En waar is die fles melk? Daar. Oh ja, ja, nee, ik zie hem. Al. Zeg uh, maar uh, we hebben niks om het in te doen. Geen schoteltje, niks. Mm. Nou, leg het brood dan maar op de grond. Ja. En dan? Dan gooi je de melk eroverheen. Dan moet hij maar eens voor één een keertje van de grond eten hoor. Oh ja, zeg ik zal de stukjes brood zo klein mogelijk maken. Nou zeg, je hebt wel wat? Oh, dat eet hij toch nooit allemaal op? Maar ah, we zullen zien. Nou, ja Walter, gooi de melk er maar overheen. Ja. Alsjeblieft, zo. Nou, kom maar Bezi, kom maar zo. lekker eten, kom maar. Anna oh, nou blijft hij liggen. Wacht eens, wacht eens, ik zal hem voorzichtig overheen zetten. Wacht maar. Zo, zo, kom ehm. maar, joh. Hij bibbert weer, hè? Ja, hij is natuurlijk nog zwak. Ja, ja, nou gaat hij meteen eten. Oh, zeg, of hij ook honger heeft? Ja, zeg. Kijk eens, zijn voorpootje houdt hij nog steeds krom. Zie je dat? Hij durft er niet op te staan. Nou, misschien is het toch gebroken. Nou, ik hoop het niet, zeg. Dan moeten we naar een dokter. Ook ik weet het alleen. Ja. ja, maar ja, waar halen we dan het geld vandaan ja, om die man he. te betalen? Want Dierendokters zijn heel duur, wist je dat? Ja, nou. Hey. Oh kijk eens. Hij drinkt van de melk die je ernaast gegooid hebt. Doe er nog eens wat bij. Ja. Kom maar, kom maar bezig, kom hondje. Ja. Nog een beetje meer melk, hè? Lekker, hè? Ja. Nou. Hij heeft behoorlijke dorst. Hoor eens, hij sloppert. Ja. Oh, wat een leuk geluid, hè? <laughs> Hé, hey, ik heb gelijk een naam voor hem. Hoe dan? Sloppertje. Ja, omdat hij zijn slobbert. Ah, dat is toch geen naam? Nee, nee, we moeten hem Bello noemen. Of vlekje of, of, Blekkie, of, of nou, Bobby of zoiets. Het... Dat zijn echte hondennamen. Ehm, nee, joh, ik vind Slobbertje veel leuker. Laten we hem nou maar zo noemen. Nou, jij ja, je zin. Maar, maar ik vind het gekke nou. Echt niet. Ja hoor, Slobbertje, ja, je oh. bent braaf. Eet nou maar. Ja, lekker. Proef met melk. Hé, hey, zeg, ik geloof al dat hij naar zijn naam luistert. Ah, joh, dat kan toch nooit zo vlug? Ah, natuurlijk wel. Nou, misschien wist je het nog niet, maar een hond moet altijd eerst als zijn naam wennen. Nou, maar... en ik zag dat hij met zijn oren bewoog toen ik Slobbertje zei. Ah, misschien heeft hij wel een heel andere naam. Je, je kent zijn echte baas toch niet? Maak hem uit schelen, wij hebben hem gevonden en wij noemen hem Slobbertje. Oh, hij eet niet meer. Nou, waar wil hij wilde weer gaan liggen? Nou, kom maar hier, Slobbertje, kom maar hier, hè. Dan leg ik je op een schone zak. Jezus, zeg, wat heeft hij een rommel gemaakt, hè? Ja, dat, eh, dat eten op de grond vind ik maar niks. We moeten een gauw schoteltje hebben. Hé? Hey? Misschien uit de keuken van Marie? Ja. Nou, moet je dadelijk maar eens kijken, hè? Ja. Nou, ga je nou mee, dan kan Slobbertje weer slapen. Hij heeft rust nodig. Nou, eh. Dag, Slobbertje. Dag, dag. dag. Kijk. Weet je hij bewoog weer met zijn oren. Ja, hij weet heus wel dat hij nou Slobbertje heeft. Ja, je wel. Ach, zeg het toch zelf, joh? Nou, roep er nog eens een keer, Slobbertje. Oh, hey, dus? Zal ik eens kijken? Nou, wacht, moet eens kijken. Slobbertje. Slappetje, dat oh. nou, jongen. Benna? Goedemiddag, mevrouw. Uw thee, mevrouw. Dank je wel, John. Zet het theeblad maar hier bij me op het tafeltje. Jazeker, mevrouw. Wat zijn dat nou voor koekjes, John? Ik neem toch nooit iets bij de thee? Dat zijn krakelingen, mevrouw. Meneer had er naar gevraagd. Ik dacht dat hij thuis was. Mijn man is naar een vergadering en komt vanavond pas thuis. Neem die koekjes dus maar weer mee. Goed, mevrouw. En waarom heb ik mijn eigen koekje niet? Ja, het, uh, het schoteltje is verdwenen, mevrouw. Wat zeg je? Heeft Marie het soms gebroken? Uh, nee, mevrouw, het is niet gebroken. Het is. Uh... Oh, een schoteltje kan niet zomaar verdwijnen, John. Ja, dit schoteltje wel, mevrouw. We hebben overal gezocht. Dan heeft Robert het gebroken. Oh, de scherven zijn nergens te vinden, mevrouw. Die heeft hij natuurlijk verstopt. Zo'n bangel is het wel. Heb je het hem al gevraagd? Uh, nee, mevrouw. Ik heb hem vanmiddag nog niet gezien. Vraag het dan zodra hij thuis komt. Ja. Je zult zien, John, dat Robert het schoteltje gebroken heeft. En het bovendien niet heeft willen zeggen. Oh, wat is de jongen toch een lastpost? Het is dat ik mijn arme, zieke zuster wil helpen, maar anders had ik dat kind nooit voor een maand in huis genomen. Ach, het is geen onaardig kind, mevrouw. Ach, wat, jullie nemen altijd die jongen in bescherming. Maar ik weet zeker dat ik gelijk krijg. Van de jongen zullen we nog veel last ondervinden. Nou, misschien valt dat wel mee, mevrouw. Hoe kun je het zeggen? Gisteren de eerste dag hebben we al in regen en wind naar de jongen moeten zoeken, omdat hij niet thuis kwam. Het was affreus. We waren allemaal drijfnat. Hm. Marie en ik waren het drijfnat, mevrouw. U en meneer hebben al die tijd in dat salon gewacht... als ik zo vrij mag zijn dit op te merken. Ach ja, natuurlijk. Jullie hebben buiten gezocht. Maar dat, dat neemt niet weg dat we toch wel last van die jongen hebben gehad. <hums> en nu heeft hij het schodeltje van mijn mooie kopje gebroken. Ja, maar dat weten we nog niet, mevrouw. Ik weet het wel zeker. Vraag het hem maar zodra je thuis komt. Ik, ik weet niks van het schoteltje. Echt waar, hoor. Ik, uh, ik weet niks. Ja, het is een blauw schoteltje en het hoort bij dit kopje. Het kopje van je tante. Vanmorgen stond het hier nog in de keuken, Robert. Ik, uh, Op het dienblad. Ik, uh, ik, ik, ik heb geen blauw schoteltje gezien. Echt niet. Je hebt het toch niet per ongeluk gebroken, hè? Dan kun je het beter zeggen. Oh, ik heb niks gebroken. Ik weet niet wat ik ervan denken moet, Robbie. Eerst verdwijnt er een broodje dat wel door de bakker is bezorgd, want ik heb het vandaag speciaal gevraagd. En daarna verdwijnt er een fles melk. En we weten nu zeker dat er gisteren twee flessen zijn gebracht en niet één. Marie had zich dus niet vergist. Uh, uh, ja, ik ik, ik, ik, ik... ik weet voor niks, Huis. Uh... Maar, maar vind je het zelf dan ook niet, vreemde Robbie? Sinds jij hier bent verdwijnen kort achter elkaar een brood, een fles melk en een schoteltje. Het is... Uh, ja, het ja, is wel waar, hè, maar... Ik... ik... Ik, ik, ik weet ook niet hoe, hoe dat kan. Jij en Walter halen toch geen dingen uit die niet mogen, hè? Nee, nee, Marie. We doen niks. Hele helemaal niks. Huis niet. Nou ja, van jou worden we ook niet veel wijzer. Um, mag ik nou weer naar buiten? Wat alweer naar buiten? Waar hangen jullie toch de hele dag uit? Ach, laten hem maar gaan. Maar zorg ervoor dat je om vijf uur binnen bent, hè? Ja, Marie. De jongen voert wat in zijn schild. Ja, hij en Walter. Hij stond zo te draaien en te hakkelen. Vertrouw het helemaal niet. Ja, maar dat mag in ieder geval niet nog meer moeilijkheden veroorzaken, hoor. We, we krijgen last met mevrouw. Maar ja... Over dat schoteltje zal ze ook wel weer de nodige druk te maken. Je weet hoe ze is. We moeten maar eens goed op Robbie gaan letten. Ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We kunnen toch die jongen niet de hele dag achterna lopen. Ik heb wel wat anders te doen. Laten we toch vanmiddag maar eens even gaan rondneuzen bij die oude schuur. Daar kwamen ze gisteren ook al vandaag. Ja, en toevallig hebben ze daar vanmorgen ook in de buurt gezien. Het lijkt me een uitstekende schuilplaats om kattenkwaad uit te halen. Als we even tijd hebben, gaan we kijken. Goed, Marie, dat doen we. Waarom kijk jij zo zip, Robby? Ah joh. Marie en Jan hebben hem dan net proberen uit te horen over, over de brood de en de en, melk. En dat over het schoteltje. Oh. Ja, het is toevallig van mijn tante de kopje Zeg, maar ze weten toch niks, hè? Nee, nee, nee. Maar... maar ze denken wel wat. Ik pak niks meer weg, hoor. Ook geen eten meer. Daar moet jij me voor zorgen. Nou, ik neem wel eten mee van onze hond. Dat moet ik toch altijd klaarmaken? Ja, ze... ja, dat merken ze tenminste niet. Ik kan het echt niet meer doen, hoor. Anders komen ze achter ons geheim. Ik, eh, ik kan toch niet blijven, Jokken. Nou, maak je geen zorgen. Ik doe alles verder wel. Zeg, probeer dan ook een ander schoteltje te vinden, hè. Dan kan ik dat schoteltje van tante weer in de keuken zetten. Ja, ik zal het proberen. Hé, hey. Boris, Slobbertje jankt. Oh, zeg. Nee, dat moet hij niet doen, nee. hoor. Dan verraadt hij de boel. Zeg, kom gauw mee. Gauw. Hé. Hey. Hij ligt hier niet meer op zijn plaats. Hij is gaan lopen. Oh, goed zo. Stil, slobbertje. Stil, joh. Jank nou niet zo. Niemand mag je horen. Nou, hij loopt nog wel, Mank, hè? Op de Lanoië, kijk nou eens. Hij heeft een hoopje gedaan met in de schuur. <lacht> nou, dan is hij weer gezond. Zet dan moeten we straks even gauw wegvegen, hoor. En eh, ook die broodkruimels en, en die vieze melkvlekken, die moeten weg. Ja, we moesten eigenlijk iedere dag de schuur even schoonmaken, hè? Want ja. anders dan wordt het hier een smeerboei, joh. Weet je, ik ga straks bij mij thuis een bezem halen en een emmer water, hè? Oké. Okay. Laten we nou eerst die vieze jutezakken maar meenemen. Zeg, uh, zullen we Slobbertje eerst even een beetje melk geven? Dan blijft hij misschien stil. Oh ja, dat is goed. Uh, geef het schodertje maar. Uh, hier. Oh, die fles is al bijna leeg, zeg. Ik neem morgen meteen een nieuwe mee uit de winkel van mijn vader, hè? Rustig, Slobbertje. Ja, ja, heus. Je krijgt het. Ja, nou, rust dan hier, nou maar. Hier, druk de marker, stil nou. Stil nou, drink maar, hè. Niet jonken. Nou, rust dan nou maar. oké kijk eens. Sloppertje, ja. Slobbertje, Echt, slobbert ja, dat hoor, moet hoor, je tand eens zien, hè. Hoe? Een hond die slobbert uit de haas Jo, ja, hou op. verbel je dat ze erachter komt? Ik moet er niet aan denken. Nou, nee, joh. Kijk nou eens. Nee, hoor. We moeten proberen om het geheim goed te bewaren. Ja. Zeg, en als het hier te gevaarlijk wordt, dan brengen we hem gewoon naar onze geheime boshut. Ah, joh, nee, dat is zo donker en vochtig. Dan wordt hij misschien weer ziek. Nee hoor, nee, euh... nee laten we hem nou maar proberen hier te houden. Ja, maar dan moeten we wel voorzichtig zijn hoor. Ja, zijn we toch? Ja, dat wel. Ja. Ja. Zeg, dan ga ik nou even naar huis toe, hè. Eens kijken of ik een emmer water en een bezem kan Ja, oké. Okay. Zeg, ik blijf wel even op het passen. Ja, ik ben eh, Met een kwartiertje ja. ben ik terug. Oké. Okay. Wat is er? Ga je nog niet weg? Onraad. Wat? Jan en Marie lopen in de tuin. I I I ik wacht even tot ze weg zijn. Zeg, laten we door het raampje even kijken. Ja. Ik zie ze niet. is wel waar. Z ze lopen daar op het grindpad. Daar da da da bij die rozen. Jo, Walter, ze komen hierheen. Nee, toch? Ja, ze komen regelrecht op het schuurtje af. Als ze hier nou maar niet binnen moeten zijn, zeg. Ja, ze hebben hier niks te zoeken. Het is toch helemaal leeg hier? Het is, jo, ze, ze komen hierheen. Ze zijn vlakbij. Jo, we, jo, we moeten we, we moeten Ja, waar, waar Dat weet ik veel. Wacht even, wacht even. Uh, hier, onder de jute zak. En dan blijft hij toch niet zitten? En, ah, en, en, en, en al die rommel hier dan... Stil, jo, joh. Ze staan vlak voor de deur.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 alle oh, oh, mensen, een hond. Waar komt dat mama vandaan? Die, uh, oh, die, die hebben we gevonden in het bos. Hij was ziek en dan maken wij hem beter. Ach, zeg nou niet tegen oom en tante, hè. Zeggen jullie het alsjeblieft niet, want dan moet hij weg. Jullie zijn wel een prachtstijl, dat moet ik zeggen. En nou begrijp ik ook waar die fles melk en dat brood zijn gebleven. Ja, maar... We... We, we moesten toch eten hebben? En kijk eens wat er op de grond staat, Jan. Het mooie schoteltje van mevrouw. Nou, wel heb ja. ik ooit, dus je had het toch, Robbie? Uh, ja, we hadden het nodig. Uh, uh, uh... En tegen ons maar volhouden dat je van niets wist. En ja, maar... ons laten zoeken een half broodje en een fles melk. Terwijl jij ze had weggenomen. Nou, het is fraai hoor. En ook nog stiekem een hondje in de schuur houden. Maar hij lag in het bos en hij was doodziek. Jan, het was zielig. We, we, we konden het toch niet laten liggen? Nee, dat niet. Maar je had het ons wel kunnen vertellen. Dan hadden we dat hondje naar het dierenasiel kunnen brengen. Je tante wil nu eenmaal geen beesten hier hebben. Ah, Jan, zeg nou alsjeblieft niet tegen haar. Nee, nee, Jan, niet doen hoor. Nou, we zullen het niet vertellen. Maar het neemt niet weg dat het hondje toch moet verdwijnen. Nee, maar hij, hij is ziek. Kijk dan. Hij loopt mank en, en hij heeft een, een wond bij zijn oren. En hij is hartstikke nou, maag. Rustig, nou maar Robby, maak je toch niet zo van streek, jongen. Wij zien ook wel dat het hondje nog niet in orde is. Ja, en vuil is hij ook. Nou, we hebben hem toch al een beetje schoongemaakt. Ja, ja, maar niet goed. Trouwens, het is hier helemaal een vieze troep. Nou, zeg. Bah, brood en melk op de grond. En overal heeft hij geplast. En waarom hebben jullie hem niet eens uitgelaten? Ja, dat durfden we niet. We waren bang dat jullie hem zouden zien, hè? Ja, en gisteren kon hij nog niet op zijn poten staan. En vanmiddag is hij pas gaan lopen. Ah, jullie zijn toch niet boos op ons? Nee, hè? Nou, je kan niet zeggen dat jullie hem erg blij heeft gemaakt, nee. dus. Nee, om ons zo voor de gek te houden. Nee. Vind ik vind echt niet aardig van jullie. Ach, Nou, het spijt me, Marie. Ja, mij ook. Maar, eh, uh, Ja, we willen het hondje zo graag helpen. Ja, het moest geheim blijven. Ja. Jongens, zoiets kan je toch niet geheim houden? Nee, en zeker niet als je alles bij ons uit de keuken gaat weghalen. Ja. Ah, oh, stil nou maar slobbertje. Ja, er zal niks Wie? met je gebeuren hoor. Heet die slobbertje? Ja. Nou, <laughs> wat een grappige naam. Oh, nou, die naam heb ik nog nooit gehoord. Ja, heb ik verzonnen. Nou, ik vind de gekke naam. Ja, hoe jullie hem noemen is eigenlijk niet zo belangrijk. Wat moeten we met hem doen? Dat vind ik veel belangrijker. Ja, ja, Jan. niet wegbrengen, hè Jan? Nee, niet dat is hier hoor. Want dat vind ik zo zielig. Ja, alsjeblieft, laat hem nou hier blijven. Kijk, ik wil slobbertje niet meer kwijt. Ja, maar waarom hebben jullie hem dan niet bij Walter gebracht? Ja, dat kon niet. We, we hebben Hector, toch? Oh, ja. En in die is vals. Kijk eens. Slobbertje weet dat we over praten. Hij wil je niet weg, zie je dat? Hè, dat wil je niet, hè, Slobbertje? Nee, hè? Nee, hè, dat wil je niet. Nou. Wat, wat, wat Wat doen we nou, Marie? Nou, laten we eerst maar eens beginnen met de schuur schoon te maken. Jan, haal hem bezig met een emmer water. Ja. Eh, mag, eh, mag Slobbertje blijven, Marie? Daar heb ik nog niks over gezegd, Hobby. Als we de boel hier schoon hebben en het hondje is gewassen en verzorgd... gaan we daar eens rustig met elkaar over praten. Maak de keuken niet vuil hoor. Veeg je voeten. Ja Marie. Ja. Zo. Hier is zeep. En nou goed je handen wassen. Hè. Ja. En, en, en stroop je mouw op Robby. Ja ja. Nou Marie, hè. hebben we goed meegeholpen? Ja hoor, het schuurtje ziet er weer keurig uit. Ja, en het hondje ook. Nou, slobbertje vond het best fijn hè, om zo goed gewassen te worden. Ja, hij ging daarna tenminste rustig slapen. Alleen, dat pootje, dat lijkt me niet goed. Nee hè, denk je dat het gebroken is? Ik weet het niet. Nou, hij jamt als je eraan komt. Ja, het ja, doet hem pijn. Wie weet dat daar een dier geleden heeft. Ja, we denken dat zijn baas hem uit de auto heeft gegooid, omdat hij hem kwijt wilde. Ja, dat is best mogelijk. Nou, Toen is hij natuurlijk het bos hier gelopen, maar ja, omdat hij geen eten kon vinden, is hij ziek geworden. Misschien was hij wel dood gegaan van de honger. Ja, het is eigenlijk een geluk hè, dat jullie hem vonden. Ja, nou maken we hem weer beter, hè? We doen hem niet weg, hè Jan? Ja, ik, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen, Robby. Je hebt ons in een lastig pakket gebracht. Nee, je weet toch dat je oom en tante hier absoluut geen dieren willen hebben? Ja, maar eh, kunnen we het nou niet vragen? Ja, ja, of het voor deze ene keer mag, hè, de, Ja, ik neem Slobbertje na de vakantie toch mee naar huis. Van mijn moeder mag ik best een hondje hebben. Ja, natuurlijk kunnen we het vragen, maar ik weet nou al precies wat voor antwoord ik ja, krijg. Ja, nou, ik ook. Dat beest loopt weg. Oh, meneer, dat Ja, die ja, marie. Vinden jullie je handen aan deze handdoek kan? Ja, ja, marie. Zeg, ik weet wat, laten we stemmen, hè? De meeste stemmen gelden. Ik stem voor sloppertje. En jij Walter? Nou, ja natuurlijk ik ook. En jij Jan? Ja jongens, luister nou eens, dat is allemaal goed en wel, maar als Marie en ik zeggen dat sloppertje mag blijven, dan zijn jullie nog geen steek verder. Hmm. Hè, meneer en mevrouw vinden het niet goed, en dan houdt alles op. Nee, ja laten we het dan niet vertellen en sloppertje gewoon houden, ja, ja gewoon ja. In, in, in het schuurtje. Ja, dat, dat, dat dat kunnen we niet doen, hè Marie? Hmm. Ik weet niet. Ja wat bedoel je nou met ik weet niet? Misschien moeten we maar eens één keertje iets doen dat van mevrouw niet mag. Tenminste, voor een tijdje. Bedoel je, dat dat, dat slobbertje blijven mag, Marie? Maar, dat meen je toch niet, Marie? Ik meen het wel. Dat gaat niet, dat is geen voorbeeld, Marie. Ja, ja we zijn boos op de jongens geweest omdat ze een hondje hadden verstopt. en Nou zouden we notabene met ze mee gaan doen. Ik zei voor een tijdje, Jan... We houden slobbertje tot hij helemaal beter is. Ja, je moet dat best dan al die tijd in dat schuurtje verstopt worden? Beest? Zeg, je spreekt over slobbertje hoor. Ach, wat? Komt Meneer nou. en mevrouw komen nooit in dat schuurtje. Het kan gemakkelijk. Ik doe niet mee. Hé, hey, Jan, hè? Hey, Jan? Jan. Nee. Wil je dan dat slobbertje naar het asiel wordt gebracht? Nee, dat niet natuurlijk. Nou dan! Het is tenslotte maar voor een korte tijd. Ondertussen zoeken wij iemand die slobbertje wil hebben. Iemand die goed voor hem zal zorgen. En ah, nee, joh, ik wil hem in naar huis nemen. Dat mee. gaat niet, Robbie. Je bent hier nog een paar weken en zo lang durf ik het hondje niet te houden. Maar één weekje kan wel. Ik denk dat hij dan ook wel helemaal beter zal zijn. Jullie moeten het schuurtje natuurlijk wel goed dicht houden, jongens. Uh, mogen we met een man ja, Natuurlijk. Oh ja, dat is een goed idee. Dan kan mevrouw jullie zien lopen met de hond. Ja, ze zal natuurlijk vragen van wie die is. Ja. Of gaan jullie dat beest camoufleren met takken en zo? Mm. Nou, dat is snugger van jullie, hoor. Nee, we, we gaan door het gat, achter in de tuin. Mm. Dan de straat op en dan meteen het bos. Nou, als jullie en... het zo doen, zal mevrouw er niks van merken. Ze komt nooit in de tuin. En wij, Jan, gaan al onze kennissen en familieleden af... om te vragen of ze een hondje willen hebben. Nou, we kunnen beter meteen vragen of ze een baantje voor ons weten. Want als mevrouw hierachter komt, staan we op straat, hè? Ah, dat begrijpt je zeker wel, hè? We worden op staande voet ontzet. Ach, wel nee, Jan. Ze zal wel erg boos zijn, maar dat is dan ook alles. Ze wil ons huis niet missen. Waar haalt ze zo gauw een andere huisknecht, een huishoudster, vandaan... Die zijn tegenwoordig niet meer zo makkelijk te krijgen. Nou goed dan, ik geef me over. Ik doe mee. Hoi! Hoi! hoi, Zo mag ik het horen. En nou nog wat. Op zolder staat nog ergens een oude mand. Die kunnen we mooi voor slobbertje ja. gebruiken. En een oude deken zal er ook nog wel ergens o, liggen. Oh, geweldig, Marie! Hier! Die is voor jou. <tie> Dat was mijn pakket. En nou ga ik vlug voor het eten zoeken. Ja, ja, ja, ja, we moeten ons haasten. We zijn al laat. En wij gaan Even een slobbertje kijken, hè? Ga je mee, wat? Ja, ja. Denk om het schuurtje goed dicht te houden, hoor. Ja, natuurlijk. Nou, laat dat het maar wel eens over. Zet hem op het halletje okay. mee. <lacht> ach, ach, ach. Ze zijn dolblij. Ja, ja. Ach, het is fijn, hè, als kinderen van dieren houden. Ja, ik begrijp wel dat mevrouw erachter kan komen, maar dat risico moeten we toch maar nemen, Jan. Ja. Het heeft me vanavond uitstekend gesmaakt, John. Mijn een compliment. Dank u, meneer. Is Robert gisteravond onmiddellijk na het eten naar bed gegaan, John? Ja, zeker. Meneer. Zeg, wat heeft Robert zo de hele dag gedaan, John? Ach, hij heeft wat in de tuin gespeeld, meneer, samen met Walter. Oh, die twee knapen hebben dus al vriendschap gesloten. <laughs> ja, ze zijn zo'n beetje van dezelfde leeftijd, is het niet? Ja, ja, inderdaad, meneer. Mooi zo. Het is in ieder geval een uitkomst. Ik zou de jongen niet de gehele dag kunnen bezighouden. Het lijkt me ontzettend moeilijk. Ach, maak u zich geen zorgen, mevrouw. De jongen amuseert zich uitstekend. Oh. Ik ben blij dat te horen, John. Oh ja, uh, John, heb ik gelijk gekregen? Heeft Robert mijn schoteltje gebroken? Wat, wat hoor ik daar? Heeft Robert ons servies goed gebroken? Ja, Pierre, het schoteltje van mijn mooiste kapje. je weet wel. Dat nog van grammaire is geweest. Wat, dat, dat van oma? Dat was toch zeer oud en kostbaar? Ja, zeer kostbaar. Nu heeft Robert het gebroken. Hoe vind je dat? Heel vervelend. Heel vervelend. Wat hebben we toch een last van die jongen. Het is dat mijn arme zus ziek is, maar anders ja, had ik hem nog. Ja, neemt me niet no kwalijk dat ik u in de reden val, mevrouw, maar het schoteltje is terecht. Hm? Eh, is het terecht? Ja. Heeft Robert het niet gebroken? Nee, mevrouw. Marie was vergeten dat ze het een ander plaatsje in de keuken had gegeven. Oh. Later hebben we het gevonden. Dat is heel dom van Marie. Maar goed, het schoteltje is niet gebroken. en Dat is het voornaamste. Uh, Robbie heeft zich trouwens vandaag zeer goed gedragen. Ik, uh, ik heb in het geheel geen klachten. En ja, daarom mevrouw... Ja, John? Daarom wil ik vragen of Robbie de rest van de week weer op de normale tijd, dus om negen uur, naar bed mag. We hadden gezegd, de gehele week na het eten meteen naar bed. We, we kunnen er misschien een paar dagen afdoen. Nee, geen sprake van. Straf is strap. Hij was gisteren te laat voor het eten. We mogen niet te toegevend zijn. En uh, John? Ja, mevrouw. Je let er toch wel op dat hij niet meer van die afschuwelijke woorden gebruikt. Oh, ja, zeg, wat, wat zei die knaap ook steeds, hè? Wat uh, <laughs> een oh. woord, zeg. <laughs> is dat zo leuk, ja? Ik kan er helemaal niet om lachen. Oh, uh, neem niet kwalijk, liefste. Het is natuurlijk een zeer ongebruikelijk woord. Ja, en ongepast. Niet waar, John? Ja, mevrouw. Dat zal Robbie zeggen, mevrouw, om u wel te te wensen. Nou, oh, dat is keurig op tijd. Uh, Bellen. Zo, beste Robert, kom erin, zeg. Ik heb gehoord dat je je vandaag voorbeeldig hebt gedragen. Ga zo door, jongen. Ja. En ik zie dat je die akelige spijkerbroek ook niet meer aan hebt. Dat is lief van je. Oh, ik heb zo'n hekel aan die afschuwelijke broeken. Otto, dan nooit. zit in de was omdat hij vol modder zat. Morgen trek ik hem weer aan, hoor. Wat zeg je, Robert? En, en niets, mevrouw. Het was een... Zeker oh. weer een vergissing, hè, John? Ja, ja meneer. Oh. Valt er iets te lachen, Pierre? Nee, nee liefste. Nee, nee. Dit is een hoogst ernstige zaak. Ik weet niet wat jou vanavond mankeert, Pierre. We zullen straks nog even met elkaar spreken, maar dan onder vier ogen. Ja, liefste. En, Robert, ik wil dat rare woord niet meer horen. Heb je dat begrepen? Ja, tante. En, John, ik verwacht dat je Robert wat manieren bijbrengt. Ja, mevrouw. En spijkerbroeken worden hier niet gedragen. Nee, mevrouw. Nu kun je ons wel rusten, zeggen, Robyr. Wel rusten, Wel rusten, tante. Wel luister, luister, Robert. rusten, Robert. Jullie hebben geluisterd naar het zesde deel van Robby. Een strip voor de jeugd in twaalf delen van Arnold Hilkhuizen onder regie van Bert Dijkstra.